Acht uur, Mout met het NOS journaal Bij de Oostvadersplassen zijn drie activisten gearresteerd... die over een hek klommen om boswachters te belagen. Die hadden voor de ogen van de betogers een uitgehongerd... en verzwakt dier doodgeschoten. Zo'n 200 dierenactivisten demonstreerden eerder vandaag... bij de Oostvadersplassen. Ze hielden onder meer een minuut stilte voor de dieren... die volgens hen onnodig zijn gestorven omdat ze niet zijn bijgevoed. De met een damwand versterkte proefdijk bij Eemdijk in de gemeente Bunschoten is bezweken. Sinds ruim een week werd de waterdruk op de dijk langzaam opgevoerd. Met de proefdijk wil de Rijkswaterstaat en de waterschappen onderzoeken hoeveel druk zo'n moderne dijk aan kan. Tientallen meetinstrumenten en satellietbeelden hebben elke beweging vastgelegd. En dat levert nieuwe gegevens op waar dijkenbouwers wereldwijd tientallen jaren mee vooruit kunnen. De twee jongens van 14 en 15 zijn in Krimpen aan de IJssel opgepakt voor het achterlaten van een tas met daar een vuurwerk in een leegstaande loods. Omdat de politie dacht dat er mogelijk explosieven in de tas zaten, rukte hulpdiensten massaal uit. Ook werd een aantal woningen in de buurt van de loods ontruimd. Uit onderzoek bleek dat het ging om illegaal vuurwerk, waaronder cobra's. En die kunnen net zoveel schade veroorzaken als een handgranaat. In Madrid hebben tienduizenden ouderen gedemonstreerd voor hogere pensioenen. In Spanje wonen bijna 9 miljoen pensioengerechtigden. Nu de economie weer groeit, willen zij daar ook van profiteren. De pensioenen zijn al een paar jaar bevroren... en er wordt geen inflatiecorrectie toegepast. De demonstranten zijn vooral kwaad op de regerende Partido Popular... omdat die de afgelopen jaren in de pensioenpot zou hebben gegraaid. Het weer vanavond en vannacht opklaringen bij zo'n 5 graden onder nul. Er waait een harde Noordoostenwind, waardoor het nog kouder aanvoelt. Morgen zonnig, alleen in het zuiden kan het bewolkt blijven... bij temperaturen net boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Crayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Crayon kozijnen...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 Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Op zoek naar kozijnen en deuren? Bij Belisol krijgt u nu topkwaliteit met 21% korting. Ja, ja, de waarde van de BTW. Kijk snel op belisol.nl belisol. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Goedenavond, de koploper van de eredivisie speelt al 17 minuten tegen VVV... en heeft nog geen goal tegengekregen, Andy. En ook niet gescoord, dus 0-0. Nee. Hoogtepunt was... Uh, Oeh, mooie schot vanaf de rechterkant van Lozano. Goed gepakt, de Hornestal. Maar het hoogtepunt was de 11e minuut. Een minuut lang klapte het hele stadion. Want 11 is het rugnummer van de man die uh, voor stamceldonatie in Duitsland is. Die was een mooi moment. 0-0 bij PSV VVV. Vitesse, Herakles, Richard van der Made. Spandoek hier ook in het stadion. Met respect T in de Gelderdoom. waar Vitesse dus speelt. Tegen Herakles Almelo. staat 0-0. Na 18 minuten nog niet zo heel veel gebeurt in deze wedstrijd. En richting slotfase in het laatste kwartier. Twente, Willem II, Amman. Het trieste Demaske van de landskampioen van 2010... krijgt een vervolg vanavond in Enschede, Want Francisco Solortis heeft dus voor de 2-1 gezorgd. Voor Willem 2 tegen Twente. En het shorttrack de wereldkampioenschappen... met uh, niet heel veel Nederlanders die echt uitblinken. De 1500 meter voor mannen bijvoorbeeld. Wie won daar, Sebas? De beroemde Canadees Charles Hamlet, 33 jaar is die... won alles in zijn loopbaan wat er te winnen viel. Op één prijs na de allround wereldtitel. Nou, met de winst op de 1500 meter legt hij in ieder geval een prima basis... om eindelijk die titel te gaan grijpen dit weekend. Kent van het Olympische liedje Sky on Fire. De handsome poets met hun nieuwe plaat Make It Better. Twente tegen Willem II. Make It Better zouden de supporters willen schreeuwen, denk ik, Arman. Ja, hier staat de club on fire. In de 82e minuut is het 1-2 bij Twente. Willem II, het uh, gaat van kwaad tot erger met FC Twente. Nog maar één puntje. Boven de hekken sluiten Roda en morgenmiddag is het NAC tegen Roda JC ook al zo'n absolute degradatiekraker En dat is vooral voor Roda natuurlijk cruciaal. Ze zullen maar eens winnen zegt. Dan staat Twente met nog maar een paar speelronden voor het eind op de laatste plaats. Deze club kan toch niet degraderen? Dat denkt hier iedereen. Maar het kan wel als je kijkt hoe Twente voor de dag komt vandaag in de afgelopen maand eigenlijk. Al Hooiveld is in de ploeg gekomen als extra spits. De verdediger voor de minste op het veld bij Twente. Cuef was nu een bal richting Wellenrooyten. Die gehinderd wordt door zijn eigen medespeler. Liefdink. Toch heeft hij de bal in zijn handen. Wellenrooyten die tot aan het eind van het seizoen Brandenhorst zal vervangen. Want die keert waarschijnlijk niet meer terug. Er is een blessure bij Simikas. Die net ook al de weg ging liggen. En nu dat nog een keer gaat doen. Die zal eruit moeten. Hij heeft kramp. Hij heeft ongelooflijk veel gegeven. Die Tsimikas. een van de beste van het veld. Maakte de eerste goal. En gaf de zes bij de 2-1 van Frans Sol. Acht minuten nog heeft. FC Twente. En Tsimikas die staat inmiddels weer. En die gaat zo dadelijk lekker naar de kant. Hinke Wijnaldum. Komt voor hen in de ploeg. Dat is de eerste wissel bij Willem 2. En als dit zo doorgaat is Rijnier Rolmond de wonderdokter. Want dan heeft hij twee wedstrijden Willem 2 gecoacht. Zoals interim. En heeft hij gewoon zes punten. Als opvolger van de opgestapte Erwin van der Looy. En dat blijft dan toch een opvallend verhaal. Want ja, van der Looij die uh, moest weg, zo zeiden de fans. En ja, wij van de media en eigenlijk iedereen die het volgde... De schreeuwde moord en brand van dat kan toch niet. En hoe kan zo'n club dan niet nog meer achter de trainer gaan staan? En dan besluit de trainer weg te gaan. En dan heb je opeens zes punt in twee wedstrijden. Ja, waar ligt dan de waarheid? En misschien is het wel helder fans, gewoon gelijk. Kan je dat ook uitleggen? En ging het onder Van der Looi niet meer? Want Rommelmond, ja, dat moet je hem nageven. Die heeft het goed gedaan. Maar zo simpel zullen de zaken allemaal niet liggen. Nog zeven minuten voor FC Twente om terug te knokken in deze wedstrijd. Anders is het weer een 2 dat hij gaat winnen. 1-2 in de 84ste minuut. PSV tegen VVV. Is het leuk, Andy? Uh, redelijk. Laat ik zeggen een 6,5 vooralsnog. Nu uh, VVV na van 0-0. Is de stand na 24,5 minuut spelen. Wel wat mogelijkheden gezien voor PSV dat sterker is. Uiteraard dan uh, het gehavende VVV. Uh, twee keer Lozano. Eén keer een goed schot en één keer een mislukt schot. Dat goede schot dat werd ook uh, gekeerd. Want het kwam wel redelijk recht op keeper Onerstal af. En uh, daar had Onerstal dus weinig moeite mee. Nu balbezit uiteraard. Want dat is ongeveer 70-30 voor PSV. Met uh, Ramslaar die de bal aan Brenet speelt. Ja, dan heb je al een probleempje hoor, want dat is het grote euvel bij, uh, bij PSV. Als niet uh, bijvoorbeeld Van Ginkel de bal heeft, dan uh, is de opbouw heel lastig. Hendricks die vaak de bal terugspeelt. En alleen Van Ginkel heeft nog wel eens een leuke uh, actie in huis. Nu de bal uh, via Bergwijn bij Brenet gebracht. Maar zijn voorzet wordt weggekopt uit de Doelmond en wordt dan weer verwerkt door VVV. Niet voor lang, toch voor langer, want uh, de bal kwam weer even voor de voeten van Van Krooy. Maar zijn pa in de diepte, werd niet begrepen door Seuntjes en dus wordt de bal weer opgepikt door PSV. Tempo ligt laag, bij PSV iets te laag om de verdediging van VVV kapot te spelen, vooralsnog. Maar ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen dat PSV dermate veel sterker is en dreigender is dat een doelpunt niet lang uit kan blijven. Als er een doelpunt valt, normaal gesproken, dan moet dat toch voor de Eindhovenaren zijn. Maar ja, je weet het maar nooit hoe Koenhaas van Klabie heeft de bal te pakken speelt hem binnendoor, maar dat heeft Hendricks doorzien en Hendricks draait weer en gaat dan weer terug, meteen terug naar Izzy Merin. Die speelt de bal dan breed naar Brenet, En zo hebben we alweer 26 minuten in de eerste helft gespeeld. Bij PSV tegen VVV met een stand van 0-0. Is het in Arnhem om een beetje warm van te worden, Richard? Nee, niet echt eh, Hendri. Nee, het is matig. Ook eh, van de kant van Vitesse wel beter dan Heracles. 0-0. Heracles heeft nog helemaal niets laten zien vanavond eh, in de Gelderdoom. Waar het overigens wel behagelijk is, omdat het eh, dak dicht zit. Vitesse beter. Wat kansjes gekregen. Een schot van eh, Mount. Zojuist was Karavaev dicht bij de. 1-0 voor het eerst deze Russische rechtsback in de basis bij de Arnhemmers. Hij zag zijn inzet nog net voor de doellijn gekeerd door Castro. Puiken snelle reflex van de keeper van Herakles. Na een corner van Mason Mount was het eerst Miasca die de bal miste. En vervolgens Karavaev bij de tweede paal. Bijna dus voor de 1-0 Herakles. Is vooral hier gekomen om tegen te houden. Het kan ook niet veel meer. Want Vitesse bouwt beter op. Heeft wat beter balbezit. Wat beter positiespel ook vooral moet ik zeggen. Nu Herakles met een lange trap naar voren. De bal gaat richting Vincent Vermeij. Die neemt hem aan met de borst. Speelt hem dan met een halve omhaal richting Montero. Nog altijd op de eigen helft. Maar dan is Herakles de bal ook weer snel kwijt. Is het vaaien naar Miasca, Miasca weer terug naar Houwen. De keeper dus vanavond bij Vitesse. 28ste minuut. 0-0 de stand. De bal Kopt door Davy Prupper. Dan ook door Gouram Kasia. Ook hij was er één keer uit een corner dichtbij met een kobbal. Maar Arman, wat gebeurt er bij jou in Enschede? Het is de gelijkmaker van Peet Bijen uit de scrimmage voor de goal. Gaat hij erin, blijft hij wel liggen voor de voeten van het centrale verdediger van Twente. En die schiet zonder enige twijfels het tweede van het seizoen erin. De hoekschop vanaf de linkkant blijft hangen. Eerst nog Van de Heijden die schiet. Vervolgens proberen allemaal mensen om in de goal te rammen. Maar is het uiteindelijk Peet Bijen die de bal voor zijn voeten krijgt. En hij zit er dan in. En het is 2-2. En we voetballen nog een paar minuten. Het stormt hier in Enschede. Letterlijk en figuurlijk. Er vliegen allemaal dingen door de lucht. Windkracht 7-8. Maar het stormt ook als het gaat om het offensief van de thuisploeg. 2-2. Er komt nu een kaart aan. Dat is een gele voor uh, Twente-speler uh, Bijen de doel te maken. Dus we voetballen nog een paar minuten in eens gereden. Het is weer een wedstrijd. Het is weer 2-2. En we gaan weer terug naar jou, Richard, in het behagelijke. Als je dat nog één keer zegt, word ik heel boos op je ja, oh. al. Ja, dat dacht ik al. Ja, het, is hier een, uh, het is hier een stuk rustiger. Geen storm. Gebeurt ook niet zo heel veel in deze wedstrijd. Valt eigenlijk wat tegen. Vitesse, ik zei dat zojuist al, is wat beter. En uh, Lasana Faye al een keer heel ongelukkig. Hij dacht, als Heracles het uh, niet doet, dan uh, probeer ik het zelf wel eens even testen. De keeper vanavond, uh, Jeroen Houwen, met uh, de borst. Nam hij de bal aan en bijna verraste... De linksback van Vitesse zijn eigen keeper Jeroen Houwe. Maar het liep uiteindelijk net goed af. 29e minuut. Heracles heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Met nu Peterson helemaal aan de linkerkant. Probeert de combinatie dan te vinden met Montero, Maar die raakt de bal ook weer kwijt aan Serrero. Zo is het slordig van beide kanten eigenlijk even in deze fase. Probeert Vermeij direct wat druk te zetten op de bal. Maar ook dat mislukt. Ja, Het is zeker aan de kant van Heracles niet best. En dat is een understatement 0-0 na bijna een half uur in Arnhem. Nieuwe ronde, nieuwe kansen over het WK Shorttrack... op de 500 meter voor vrouwen. Sebast. De enige Nederlandse dames die op deze afstand in actie komen... zijn Lara van Ruiven en Jaren van Kerkhoff. zitten bij elkaar in de kwartfinale heat waar ik nu naar kijk... waar Van Ruiven goed vertrokken is en aan de leiding gaat. Maar Van Kerkhoff, zilver op de Olympische Spelen... op dit moment de laatste positie rijdt... achter de dame die zojuist de 1500 meter won. Choi uit Zuid-Korea, 200 nog te gaan. De Olympisch kampioene Fontana doet niet mee aan dit individuele toernooi. Zo, Choi die komt in één keer buiten. Een omgereden van 5 naar 1. voor Zeska bij het ingaan van de laatste ronde. En Van Ruiven vecht met de polsen om die tweede plek. Krijgt een duw, zakt daardoor terug naar die derde plaats. Wordt zelfs nog vierde, omdat Van Kerkhoff net voor de streep... de punt van haar ijzer voor, dat, uh, uh, voor de schaats van Van Ruiven heen drukte. Choi is door... En daarachter zal gekeken gaan worden. Daar zal gekeken gaan worden naar de beelden. Hoe uiteindelijk 2 en 3 worden ingevuld. Omdat Mali Zeska wel een flinke duel uitvocht met Jara van Kerkhoff. Dus hangt het van de videoscheidsrechter af. Of er een Nederlandse dame doorgaat naar de halve finale. Of dat we na deze kwartfinale-hit al klaar zijn met de 500 meter sure. bij de vrouwen. En dan gaan we vanuit de behagelijke studio. naar stormachtig Enschede voor de slotfase. Ja, Wat een wedstrijd is dit, zeg, door die. Uh... Ongekende omstandigheden, maar ook door het scoreverloop. Want Twente komt tot twee keer terug, terwijl daar helemaal niets daarop wees. Want Willem 2 is 90 minuten lang de betere ploeg. Maar het staat wel 2-2, Peet Beijen dus met de gelijkmaker. Als Twente alles of niets gaat spelen met Hoijveld, dus. Die in de ploeg is gekomen. De centrale verdediger die naast Boer in de spits staat. Maar Willem II kan ook hier gewoon nog winnen. Wat heet zich. Een enorme kans voor Elhan Koeri. En voor het eerst eigenlijk in de wedstrijd. Een goede redding van Drobbel. Die bovendien ook uh, wist te voorkomen dat Sol in de rebound kop binnenschieten. Echt het uh, is genieten in de slotfase. Niet zozeer van de kou als wel van de wedstrijd. 90e minuut zit erop. En we krijgen er vier minuten extra bij. En Twente geeft alles wat het heeft om hier te winnen. Dat is het enige wat telt. De eerste overwinning in 2018. En de eerste sinds 12 december. Drommel neemt de vrije trap op de helft van Willem II. Krijgt de bal niet bij een ploeggenoot. Wijnaldum haalt weg. Schiet de bal over de zijlijn. Dit zijn cruciale minuten voor FC Twente. Gert-Jan Verbeek vindt zich enorm op. Langs de lijn coachend en gebarend wat zijn spelers moeten doen. Want ook voor hem hangt hier heel veel vanaf. Verliest Twente deze... Dan zullen er consequenties zijn. Maar wint Twente deze. Dan ziet het er opeens weer een stuk beter uit voor de ploeg. En natuurlijk ook voor de positie van de coach Verbeek. En voor de directeur Jan van Hals. Tiganouini, ingevallen voor Assai, die, die krijgt de bal, maar die produceert een afzwaaier. Gaat helemaal nergens naartoe. Nou, hij schiet de bal naar voren. Maar door die wind schiet die bal ook nog vijf meter terug. Ongelooflijk zeg. Maar krijgt Twente de bal niet meer uh, in de ploeg. Ze weten hem niet meer binnen te houden. En dus kan weer een tweede ingoeir nemen aan de linkerkant van het veld. Verbeek nog steeds... In vertwijfeling, kijkend om zich heen. Komt dit nog goed of blijft het hier 2-2? Dat is eigenlijk niet genoeg voor FC Twente dat hier moet winnen. Drommel schiet er wel nog eens naar voren, maar dat is geen goede doeltrapbal. Gaat over de zijlijn en zo mag weer een 2 weer gooien. Willem 2 gelooft het wel, maar dat ene puntje dat is voor hen wel genoeg. Zo lijkt het. Zij hebben een mindere drang om echt aan een offensief nog te beginnen in de slotfase van FC Twente. Dat moet hij natuurlijk wel winnen. Twente neemt het balbezit weer over van Willem II. Hoijveld die probeert hem mee te nemen langs Latschman. Lukt niet. Latschman, te de terugspeelbal. Hoijveld die loopt er wel op. Maar er net op tijd. En ramt die bal naar voren. Mijn lippen bevriezen bijna en blijven aan elkaar vastplakken. Zo koud is het als Twente de ingooi neemt via Tesker aan de linkerkant. Maar dat doet hij op uh, niet de juiste plek. Heeft Wiedemeijer gezegd en dus moet Tesker even terug... En dan mag hij erin gewoon nog een keertje nemen. Ruim twee minuten nog in de groelsvesten. Komt er nog een winnaar bij Twente Willem 2. Tesker brengt hem nog eens voor de goal. Hij wordt weggehaald door Larsman. Niet helemaal nog eens teruggebracht door Boeren. Maar die bal is voor Wellenreuter. Daar komt geen speler van Twente meer bij. Wellenreuter wil nog wel even. Die gooit de bal schitterend naar voren zegt. Dit is een geweldige uitgooi van Timon Wellenreuter. Lichting Rienstra, die verliest de bal. Dan is ook aan Twente weer komen. Nog ruim een minuut. Boeren komt door op Hooiveld. Maar die is te laat. Bal is weer voor Wellenreuter. Zo zijn we 15 seconden verder. Maar is de bal nog steeds in het bezit van die doelman. Na een paar aanvallen over en weer. Wellenreuter dus nu wat minder snel met die uitgooi. Verbeek wil dat het sneller gaat. Maar ja, die kan er niks aan doen. Want hij is niet de coach van Willem II, maar van FC Twente. Wenneroort er heeft nu wel getrapt. De bal wordt gevangen achterin door Bijen. Die dus zorgt voor een puntje als het hier zo blijft voor FC Twente. Met die hele late gelijkmaker uit die hoekschop. Vanaf de linkerkant bal bleef hangen. Bijen schoot binnen. Dat was de 2-2. Hier komt Willem II nog eens een keertje. Want het kan dus ook gewoon voor Willem II. Haaien loopt door. Heeft Elan Koury dat gezien. Nee, hij houdt de bal zelf vast. Probeert langs te gaan bij Tesker. Haalt de achterlijn. verspilt wordt bal aan Tesker. Herovert hem zelf weer. Elhan Kouri. Die krijgt hem net niet bij Sol. Zo haalt Twente de bal weer weg. Slotminuut nu. Van die vier minuten extra tijd. Tiger deelt nog eens een beuk uit. Samen met Maher. En dat uh, is een vrije trap. Zegt Wiedemeijer. En zo kan Willem 2 nog een keertje gaan wisselen. Daar uh, komt Jordi Kroeks in de ploeg voor Elhan Kouri. En ja, deze wissel van Robbenmond... Laat wel zien wat de intenties zijn van Willem II. Want ja, die voorsprong verdedigen, dat is... Of de voortvong, het gelijke spel verdedigen, dat is dan eigenlijk wel goed genoeg. Twente komt niet dichterbij. Willem II loopt weer wat uit op die onderste plaatsen. Sparta speelt morgen tegen Ajax. De kans is vrij klein dat die dichterbij komen. Dus 2-2 is helemaal niet zo verkeerd voor Willem II... dat deze wedstrijd wel eigenlijk had moeten winnen. Kroeks nu binnen de lijnen mag gelijk de vrije trap zelf nemen. Die willen twee nog wat staan. Misschien wel de laatste kans op een winnaar in deze wedstrijd in Enschede. Kroeks trapt hem met zijn linker. Bal is goed. Komt ook voor de goal. Maar uiteindelijk loopt niemand er tegenaan. En zo dwarrelt die bal over de achterlijn. Mag het nog een keertje. Van zegt de Wiedemeijer. Droll schiet op. En schiet de bal ook heel snel naar voren. Richting Jensen. Daar verdedigt Lewis. Ziet er allemaal niet heel uh, goed uit wat Lewis daar doet. Hij lijkt de bal ook te verspelen. Doet dat helemaal. Ingooi voor Twente. En Wiedemeijer vindt het nog altijd goed. Verbeek geeft de bal snel mee. Aan een van zijn uh, spelers. Dan wordt die bal gegooid. Tesker levert de bal dan veel te makkelijk in. Zeg. Zo kan Willem II nog een keer komen. Heel veel ruimte en vrijheid aan de linkerkant van het veld. Als dat wordt gezien door uh, Kroeks. Die heeft de bal nu op rechts. Kroeks tegenover Tesker. Poort Tesker. Kroeks nog altijd. Dan komt Van der Lely helpen. Schiet de bal weg. Via Tiga is het opnieuw Van de Lely. En dan heeft Wiedemeyer het wel gezien. En houdt hij het voor gezien. Twente Willem II. Een wedstrijd in de kelder van de Eredivisie. Een wedstrijd die Twente moest winnen. Winterploeg niet. Een puntje... Maar dat is eigenlijk niet genoeg voor de ploeg van de geplaagde Gertjan Verbeek. Het eindigt hier 2-2 door die hele late gelijkmaker van Peet bijen. Maar dat gaat er niet voor zorgen. Neem dat maar van mij aan dat het rustig wordt in Enschede. Nee, want Twente blijft op de 17e plaats steken. Heeft nu 19 punten. En dat zijn er nog steeds dus 8 minder dan Willem II, dat 15e staat. Aan het einde van de rit is dat een veilige plek. En ertussenin staat dus nog Sparta, dat nu nog 2 punten meer heeft dan Twente. En morgen dus, zoals Arman al zei, tegen Ajax speelt. Sebas... Zijn de Nederlandse vrouwen voor vandaag individueel uitgeshortrekt? Ja. En uh, dat betekent dus dat deze eerste dag van het WK... tenminste de eerste finale dag van het WK... gisteren was kwalificatiedag... buitengewoon teleurstellend is verlopen. Want dat betekent ook dat we klaar zijn met uh, vandaag. Als het gaat tenminste om de individuele afstanden. En dan kunnen we dus de conclusie trekken... dat alleen Jara van Kerkhoff één schamel puntje heeft behaald... door achtste te worden op de 1500 meter. Maar van Kerkhoff was absoluut niet bij de les op de 500 meter zojuist. Eindigde als derde in de kwartfinale. En dat was niet genoeg van ruivend vierde... Andere Nederlandse mannen en vrouwen werden gisteren op die kwalificatiedag al uitgeschakeld in de heats. Dus Nederland doet individueel absoluut niet mee op dit wereldkampioenschap in Montreal. Kop nog wel in actie over zo'n anderhalf uur in de halve finales relay bij de mannen en de vrouwen. Maar dan zal de scherpte er veel meer moeten zijn dan uh, wat ik tot nu toe heb gezien vanavond. Want anders komt het ook op die afstanden absoluut niet goed.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 Ken Komiel van Paul Simon. De eerste helft in Eindhoven ja, is eigenlijk voorbij gegaan... zonder dat je er erg in had, Andy. Ja, ook een beetje langzaam, hoor. Vaak heb je, als een wedstrijd echt leuk is... dan is het uh, voorbij zonder dat je het in de gaten hebt. Maar nu was het toch wel een beetje doorzitten. Eén uh, grote kans net gezien voor Luc de Jong. Mooie voorzet vanaf de linkerkant. En hij kopte de bal ook goed in. Maar Onderstal is een uitstekende keeper. De keeper van uh, VVV. En hield hem goed tegen 0-0. Dus de stand vlak voor rust. Nog 3,5 minuut tot de rust met balbezit voor PSV. En ook alle complimenten voor VVV. Hoor, die blijven voetballen. Hebben zich niet echt ingegraven. Klein busje voor uh, het eigen doel. Maar voor de rest hebben ze het goed gedaan. En over, overigens wordt hier uh, regelmatig voor de wedstrijd nog schamper gelachen om uh, Gert-Jan Verbeek om zijn opmerking van scheidbakkenvoetbal. voetbal. En dat over de aanstaande landskampioen, want daar twijfelt toch uh, niet al te veel mensen aan. En hij met, ver, ver, met FC Twente, Verbeek dus, 17 17e staat Nu Lozano, beste man op het veld tot nu toe. Maar dit was een slechte bal. En dan kan VVV eruit komen met Van Krooy. Uh, nog wel op eigen helft. Kijkt om zich heen. Staat er iemand vrij? Nee, dus moet hij terug. Maar ook dat lukt niet, omdat hij door twee man wordt maar via Arias gaat de bal over de zijlijn en mag... Uh... Er gegooid gaan worden. Dat was een mooie voorzet van Lozano. Een minuutje geleden. En de kopbal was ook goed van Luc de Jong. Maar die keeper die haalt hem uitstekend uit de hoek. Hoor. Beneden, dat deed hij echt geweldig. Die Oenerstal. Toch al veel punten gepakt voor VVV. Deemoorp aan de linkerkant. Terwijl we langzaam naar de slotfase, de echte slotfase. Oeh, twee hoofden tegen elkaar. En dat doet pijn. Dat is al eerder gebeurd. Nu is het, ik denk ik, die pijn heeft. omdat hij met Zeuntjes in contact komt. Nog 2,5 minuten. Dus even een blessure. De behandeling 0-0 bij PSV VVV. Slotfase eerste helft ook bij Vitesse. Herakles Richard. Ja, 43ste minuut. Ook hier gebeurt uh, niet veel. Weinig opwinding. De beste kansen, de enige kansen zijn eigenlijk ook voor Vitesse geweest. Herakles uh, nauwelijks te vinden in het strafschopgebied van de thuisploeg. En zo uh, kabbelt het hier vanavond uh, tot nu toe eigenlijk een beetje voort in de Gelderdome Is het nu voor met een paas naar de linkerkant. Naar topscorer Linsen. Vaaien komt er overheen. De linksback. Krijgt de bal nu ook voorzet. Bij de eerste paal is niet verkeerd. En Mataf als hij daar zijn uh, rechterbeen had uitgestoken was het waarschijnlijk een goal geweest. De bal gaat voor het doel langs. Wordt opgevangen aan de rechterkant bij Karavaev Die is zijn tegenstander voorbij. Daar is de voorzet. Linsen gaat dan de lucht in. Ondanks dat hij natuurlijk niet al te groot is. Maar heeft er al aardig, aardig wat uh, ingekopt dit seizoen vier van de elf goals met het hoofd Brian Linsen. Nu mist hij de bal en is het uiteindelijk Castro die hem kan oprapen in de 44ste minuut. 0-0 hier dus in Arnhem. Hier dat het in uitwedstrijden dit seizoen niet goed doet. Slechts één overwinning en Vitesse, ja, dat is de club van de uitersten. Het won de afgelopen weken van Feyenoord en van Ajax hier thuis, maar het verloor bijvoorbeeld van Ado Den Haag en ook thuis van Excelsior. En vorige week was daar ook ineens weer zo'n hele slechte wedstrijd in Utrecht. 5-1 met dus die twee ketsers ook van Pasveer En vandaar vanavond Jeroen Houwe die nog niet zo heel veel te doen heeft gehad in het doel bij Vitesse. Even kijken nog of deze avond wat oplevert over de rechterkant met Berens. Dan komt Karavaev buitenom. Maar ook dat wordt weer slecht uitgespeeld door Vitesse. En zo blijft het hier voorlopig in de slotfase van de eerste helft. 0 tegen 0. En terug naar Eindhoven en die... Ook hier de Frits van Turenhout, stand 0-0. En dan is de bal weer uitgetrapt door Oenerstal. Maar die komt terecht bij Jeroen Zoet. Met een heel klein omweggetje via de weer opgelapte Schwab. En dan kan PSV in de laatste minuut van de eerste helft in de aanval gaan. Maar loopt Brenet zich vast. En gaat nu steuntjes achter een bal aan. Maar Isimat weet de bal te onderscheppen en dan gaat de bal naar voren. Bergwijn komt de bal naar Lozano. Lozano raakt de bal kwijt. Uh, hij vindt zelf dat hij aangetikt wordt. Hij gaat nogal makkelijk liggen. Uh, al een keer of drie, vier. En als je dat te makkelijk doet, dan word je een keer echt geraakt. Dan trapt de scheidsrechter daar niet meer in. En die zal dan eerder laten doorspelen. Eén minuut extra tijd komt erbij. We zitten dus in de slotfase van de eerste helft. En nu is er de blessurebehandeling voor Lozano. Vier, vijf keer heeft hij al op de grond gelegen. En nu lijkt hij echt pijn te hebben aan de enkel en dus komt Kuzembuik even bij hem kijken. Het spel ligt stil bij 0-0. Psv VVV. Wordt er nog gespeeld bij jou, Richard? Nee, het is net rust nu. Ja, rust signaal zal je altijd zien, Hendri. Van scheidsrechter Lindhout. Nou, ja, je kan er kort over zijn over de eerste helft. Vitesse was beter, zonder dat het echt groot speelde. En Herakles heeft eigenlijk geen enkele kans gekregen. De enige mogelijkheden kwamen via spelers van Vitesse. Jeroen Houwen, de keeper vandaag bij Vitesse, heeft tot nu toe alles nog tegengehouden. Een blessure in de blessuretijd. En die. Ja, dus krijgen we nog wat secondjes bij. Gusebuuk. Uh, Gusebuek heeft Maarten Gooseling en de dokter van PSV bevolen om even met Lozano naar de zijkant te gaan. Flink ingepakt de dokter. Lijkt wel alsof hij op de Noordpool uh, loopt. En zo erg is het ook weer niet. Uh, Maarten Gooseling geeft aan aan Philip Cocu dat het allemaal wel goed komt met Lozano. En dus moet Lozano even naar de zijkant. We zitten al een dikke minuut in extra tijd, maar er zal nog zeker drie kwart minuut bijkomen vanwege het oponthoud. Met deze blessure staat er nog een inworp voor VVV. Dat het dus goed gedaan heeft in de eerste helft. Ook een paar kansen heeft kunnen creëren. Een hele vrije kans was er voor Probes. En ook nog een kans voor Russeler. Dat is opvallend dat er twee verdedigers waren. En nu de laatste kans is ook voor VVV als de bal voor het doel komt richting wie Van Krooy kan koppen. Maar dan is het Van Ginkel die de bal wegwerkt. Maar weer opgevangen door VVV. Dat doet VVV keurig. Nu Seuntjes draait zich vrij en los van Bergwijn. Maar dan in tweede instantie. oh, dan maakt hij een overtreding. En dan krijgt hij in de tweede minuut van de extra tijd krijgt hij een gele kaart. Op de helft van PSV maakt Seuntjes een overtreding Waar hij een gele kaart voor krijgt. Dat was echt niet nodig en niet zo slim ook. Maar... Oké, okay, we zullen het hem vergeven, want hij heeft hard gewerkt in de eerste helft... zoals heel VVV hard gewerkt heeft. En dan zegt Giuseppe, weet je waar ik trek in heb? In een lekker warm kopje thee. Een fluitconcert van het publiek. Die zijn niet tevreden met PSV, want PSV gaat rusten met 0-0 tegen VVV. En zo hebben we drie keer een gelijke stand. Eén uitslag, Twente-Willem 2, 2-2. En twee keer een wedstrijd waar het rust is... en waar spelers inderdaad aan de thee zullen willen. En daar is het nog 0-0 bij PSV, VVV en ook bij Vitesse tegen Herakles. Een week geleden kondigde schaaste Linda de Vries haar afscheid aan. Vandaag zou ze haar laatste wedstrijd rijden... bij de Wereldbekerwedstrijden in Minsk. Maar het liep anders. De Vries moest haar afscheidswedstrijd op het laatste moment afzeggen... met een blessure. Ze legde uit wat er mis ging. Ja, ik ging inrijden vanochtend voor mijn laatste drie kilometer. En uh, nou ja, dan doe je gewoon een paar rondjes. En dan doen En toen deed ik nog een glijstartje. En daar zou ik een rondje achteraan doen. En uh, ja, toen... Uh, ging het mis. Bij een van de eerste passen had ik het gevoel. Want Dennis zei net wel dat ik nogal een paar passen had gemaakt. Maar uh, ja, toen gleed ik op mijn buik en toen dacht ik al, ik kon hem dus niet corrigeren. En ik wist dat ik niet met een punt in het ijs had gestaan. En toen dacht ik wel van oké, okay, dit is volgens mij niet goed. En toen keek ik uh, meteen naar mijn Achillespees en toen zag ik dat het mis was. een van je schaatslagen, een van de eerste dus na die start, dat, dat proefstartje, ben je, ben je dwars door je, door je Achillespees heen gegaan? Ja, ze zeiden in het ziekenhuis dat hij uh, door was. Dus, uh, nou ja, ja, het is eigenlijk, uh, ja, ik denk twee passen en toen uh, bam erin. Dus... Toen ik het hoorde dacht ik, wat is eigenlijk de laatste keer dat Linda de Vries geblesseerd is geweest of dat, dat, dat daar iets mee was? Ja. Ik, ik, ik, ik weet het niet. Weet jij het? Ja, het is precies net voordat ik hier naartoe ging, want toen uh, zei Letitia tegen mij van, uh, Linnen, je moet nu ook revalideren. Heb je dat wel eens gedaan? Is ja. Ik zei, ik heb echt nog nooit een blessure gehad in het schaatsen. En moet ik, altijd, ik ben altijd heel blij met mijn lichaam, zeg maar, zoals het is geweest. Tuurlijk heb je wel eens wat overbelasting hier en daar gehad. Maar ik heb nog nooit ernstige blessures gehad. Dat is toch ongelooflijk? Je kon nog je afscheid aan... en dan je, zou je hier nog een wedstrijd rijden die eigenlijk nergens meer omgaat. En dan, dan gebeurt dat. Ja, klopt. Of heeft het ermee te maken dat het nergens meer om gaat en dat het je afscheid is? Nou ik, nou, ik denk niet. Ik was nog wel steeds gewoon geconcentreerd en gefocust op wat ik aan het doen was. Dus, uh, en ik wilde eigenlijk ook wel gewoon goed afsluiten. Daarom ben ik ook nog naar Minsk gegaan. Maar uh, dit was niet echt een goede afsluiting. Je vertelt wel met een glimlach. Heb je er al overheen kunnen zetten? Of is het gewoon echt wel zuur dit? Um, het is zeker zuur. En het was zeker vanmiddag of toen het net gebeurde heel zuur. Want toen was ik echt ook heel boos. Ik was een beetje boos op mezelf. Maar ja, je kan er natuurlijk gewoon niks aan doen. En uh, ja, ik vond het ziekenhuis wel even spannend toen ik daar binnenkwam. Toen, uh, want je kan je niet verstaanbaar maken en zo. Dat is niet echt, we hadden hele goede tolk mee van de, van de organisatie. Dus dat was heel fijn. En ze waren uiteindelijk ook echt heel lief voor in het ziekenhuis. Maar toen had ik nog wel een beetje paniek. En uh, daarna weet je, ja, dan is het zo als het is. Ja, het is zoals het is en de carrière van Linda de Vries zit er dus op... op een manier waarop ze zich dat niet had gewenst. Ze heeft op haar palmares onder andere een zilver en een bronzen medaille... staan op het EK Allround. En ze werd ook een keer wereldkampioen op het WK-afstanden... op de ploegenachtervolging in 2012. Skiër Marcel Hirscher heeft in Åre in Zweden... ook de laatste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen... op de Reuzenslalom gewonnen. Hij was al uh, voor het finale weekend zeker van de eindzegen... in het klassement op deze discipline. En ook de algemene wereldbeker was al voor hem gereserveerd. Hirscher hield de Noor Hendrik Christoffersen net achter zich. Het verschil was ruim twee tiende van een seconde. Het was de 58ste wereldbekerzegen voor hem. En de Amerikaanse Michaela Schifrin won daar in Åre de laatste slalom om de wereldbeker... Ze was al zeker van de eindzegen op deze discipline... en ook van de algemene wereldbeker. Schiffen was maar liefst anderhalve seconde sneller dan de nummer 2. De Zwitserse Wendy Holdener en Olympisch kampioene Frida Hansdotter... pakte voor eigen publiek het brons. En snowboardster Michelle Dekker is bij de laatste wereldbekerwedstrijd... van dit seizoen in Winterberg op de parallelslalom als achtste geëindigd. In de kwartfinale tegen de Poolse Krol liep Dekker tegen een disqualificatie op... En met de punten die ze in Winterberg verdiende... werd Dekker uiteindelijk negende in de eindrangschikking. Eén wedstrijd eh, moet nog beginnen zo dadelijk in de eredivisie. Dat is Heerenveen tegen FC Utrecht. Klinkt altijd als een prachtig aviesje, Ragnar. maar Heerenveen moet wel echt met iets komen nu. Hè? Ja, Heerenveen heeft in ieder geval plek 8 nodig. Op zijn minst, het staat vier punten achter op Ado, Dat momenteel die positie bezet. Er zitten vier punten tussen. Het is niet onmogelijk. Maar goed, er moet iets gaan gebeuren tegen Utrecht. En het loopt natuurlijk toch niet geweldig bij het elftal van Jurgen Streppel. Niet voor niets gaat hij na twee seizoenen. Na dit seizoen Heerenveen verlaten voor een nieuw ongetwijfeld avontuur. Maar waar dat zal zijn is onbekend. We trappen af om kwart voor negen over een paar minuten. Maar als nu het Abelenstra stadion nou, half vol zit, is het veel. Het is steenkoud. Maar we zagen dat al eerder bij wedstrijden van Heerenveen de afgelopen periode. Het publiek wordt niet verwend. En het publiek laat het afweten. Jarenlang was er hier een uh, wachtlijst voor een seizoenkaart. Heel veel seizoenkaarten altijd. Maar ja, heel, heel veel lege plekken in het uh, stadion. Wel 500 man overigens uit uh, Utrecht meegekomen. De trotse nummer 4. Dat zou uh, de voorronde van het Europa League toernooi kunnen betekenen. Mits AZ dan de bekerfinale van Feyenoord wint. Dat staat twee punten achter op FC Utrecht. Over een paar weken staan ze tegenover elkaar in de Kuip, die elftallen. Nou goed, vanavond Heerenveen-Utrecht. Kobayashi keert terug op het middenveld. Geen ruimte bij Heerenveen op dat middenveld. Voor Van Amersfoort of voor Vlap. Torsby gaat wat centraler spelen dan de laatste keer... de nederlaag in Amsterdam Arena tegen Ajax vorige week. En bij Utrecht een schorsing. Willem Jansen is er niet bij. Hij is geschorst. De captain voor dit duel en Dumic die vorige week inviel in die dikke 5-1 tegen Vitesse bij Utrecht thuis. Hij staat er nu vanaf het begin in. De verdediger, die we nog kennen uit zijn NEC-periode, maar die bij Utrecht heel weinig minuten gaat maken. Scheidsrechter Bas Nijhuis, nou, op de vingers getikt. Deze week hebben we allemaal kunnen lezen. Volgens mij was het niet helemaal nieuw. Een beetje opgeblazen allemaal, maar goed. Hij laat over het algemeen wat meer voetballen. Eens kijken of hij vandaag heel streng zal zijn voor deze twee aftallen. Het is een mooie ontmoeting. Er zijn belangen. Utrecht wil die vierde plek kostte wat het kost vasthouden. En heer De Veen, ja, het minste wat je van de selectie mag verwachten, die er gewoon staat, is dat het op de play-offs in ieder geval ingaat. Zometeen. a mirror for the sun Just a mirror for the sun These smiling eyes are just a mirror for So much has come before those battles lost and won This life is shining more forever in the sun Now let us check our heads and let us check the the sun. Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun. Chili Peppers met Road trippen. Zeiler Nicolas Heiner heeft zilver gewonnen... bij het Europees kampioenschap fin in het Spaanse Cadiz. Hij lag op koers voor de overwinning. Maar in de medal race ging het mis toen Heijner omsloeg. Edward Wright uit Groot-Brittannië won. Nicolas Heijner, goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurde er? <laughs> ja, een klein foutje. Eigenlijk <laughs> <A -2. laughs> ja, twee. Met grote gevolgen. Ja, helaas met grote gevolgen inderdaad. Het was niet... Uh... Nou, het weer was enorm extreem en uh, eigenlijk op de limieten wat van wat we normaal in racen. En uh, ja, er gebeuren dat soort dingen, zeker wanneer je hard pusht en dan uh, ja. zit een ja, foutje in een kleine hoek. Maar je zei eigenlijk twee, waarom eigenlijk twee foutjes? Uh, dan krijg ik krijg eigenlijk twee keer om, <laughs> of eigenlijk echt. Oh. En uh, het tweede keer een beetje uit de bocht, maar ja, uh, ja was, uh, niet Goed. zoals het hoorde. Hoe is het gevoel daarover nu? Ben je toch blij met zilver in een klasse die voor jou nog redelijk nieuw is of baal je? Nou, ik bouw wel enorm, natuurlijk hele week staan de leiding. En ja, wel echt het gevoel dat ik het eigenlijk weggegeven heb. Niet weggegeven, maar wel verloren heb. Dus ja, het is toch nog steeds wel een zuur gevoel. En ja, ondanks alle felicitaties van iedereen en iedereen die zegt van ja, toch fantastische week gezeld En ja, je ziet toch het positieve er wel van in, maar hij blijft voor nu even zuur. Ja, je hebt het gevoel dat je het had kunnen en moeten voorkomen. Ja, we nou, hebben gewoon het gevoel dat wij een goede week hadden neergezet. En we uh, moeten ook gewoon ja, het laatste dag afmaken. En daar zijn we normaal heel goed in. Uh, ja, alleen helaas deze keer nog even niet. Nee, nou, nog even niet. Want uh, ik zei al, je bent redelijk nieuw in deze klasse. Je bent vorig jaar overgestapt van de laserklasse En dat is niet zomaar een overstap. Vertel even, wat moet er dan allemaal gebeuren als je van de laser naar de fin gaat? Nou, het de grootste uh, verschil is echt het gewicht die je moet hebben als zeilen in de boot. Uh, de boot is groter zwaarder. Uh, je hebt meer zelfbevlakte. Dus er zijn gewoon letterlijk meer kracht in de boot. En ja. die moet je tegen kunnen houden. En daarvoor heb je meer lichaamsgewicht en uh, zelf ook meer kracht nodig. En behoorlijk wat, hè? Ik ben uh, ja laatste jaar 15 kilo aangekomen. En uh, ja, dat, dat, uh, <laughs> dat is de grootste verandering eigenlijk. Ja. Nou kan dat heel makkelijk als je maar blijft eten. Maar dat zal in dit geval niet zo zijn, ofwel? Uh, in dit geval is ook zo, ja. ja je moet eten, natuurlijk. Veel, ja. Maar je moet er ook ja, meer is voor heel doen. heel veel sportschool. En, ehm. Uh, inderdaad, uh, omdat ook de spieren goede tonnen steunen, moet je ook heel veel eten. Dus, uh, de, de, de, het e, de, de, de rekening in de restaurants staat daar wat hoger tegenwoordig <laughs> dan uh, wanneer ik in de lezer voel. Maar, uh. ja. en voor wie Voor wie dat ook wil, wat eet je dan? Nou, nah, het is, uh, Uiteindelijk denk ik op da zo'n dag als we deze week hadden... op een gegeven moment een brandje van 6 7.000 calorieën. Dan kan je vrij moeilijk tegenaan eten. Uh, maar ja, is dus heel veel pasta, dus heel veel steak. Uh, eigenlijk kun uh, je ja, zoveel mogelijk proteïnen er binnen krijgen. Ja, ook. veel eiwitten, veel koolhydraten, dat ja. werk. Ja. Ja, en, en, en was het verder dan zo, nou ja, redelijk gemakkelijk aanpassen voor je... dat je nu al zo goed mee kan? Nou, de echte poot is op zich niet heel... Anders dan de laser uh, zijn er een paar kleine bootspecifieke dingen die je onder de knie moet krijgen. En uh, naast dat de boot gewoon heel veel meer kracht ja, levert. Uh, ja, het is op zich dezelfde manier van zeilen. Je zit nog steeds in eentje in de boot. En uh, in dat opzicht is de manier van racen niet heel anders. Alleen de boot uh, ja, daar moet je toch even in omschakelen. En uh, daar hebben we gelukkig met een aantal experts uh, die stap heel snel kunnen maken. Ja, met als gevolg dus meteen de zilveren medaille bij het Europees kampioenschap. Als je dat iemand ja. zo tegen je hoort zeggen... dan moet je toch tevreden zijn, Nicolas. <lacht> nou, blijf nog twee tijd bezien. Oké. Het uh, gebeurt vaker met zilveren medailles. Hè? Die worden ooit iets blinkender dan ze uh, vaak in het begin waren. Ja, nee, dat wel. Absoluut. Dankjewel ja. En toch gefeliciteerd. Dankjewel. De tweede helft van uh, Vitesse tegen Heracles. Richard... Ja, 30 seconden geleden begonnen 0-0. Na 45 eh, toch wel teleurstellende minuten. En Heracles mag nu ingooien aan de rechterkant van het veld. Eén wissel doorgevoerd. John tegenman. de coach Reuven Niemeijer, is gebracht als aanvallende middenvelder. En Jakubiak, dat is toch wat meer een verdedigende middenvelder. Hij is eraf gegaan. En Heracles mag nu opnieuw een ingooi nemen. Dat gebeurt aan de rechterkant bij Kuwas. Komt er een voorzet. Bal wordt maar eh, slecht verwerkt daar door Faye. Die verrast opnieuw bijna zijn keeper. Of was het eh, Serrero? Het was Serrero. Eh, maar Houwen heeft hem klem vast en dat is al heel wat hier bij Vitesse. Nu de bal meegeven aan de rechterkant aan Kuram Kasja. Hoge bal richting Berens, maar niet op maat. En dan is het Castro vrij simpel uit zijn doel komend. Het was een eerste helft waarin Vitesse veel meer balbezit had. Een aantal kansen heeft gekregen. Twee grote mogelijkheden. Via Linsen was het er dichtbij en ook Karafayev zorgde. Met een inzet bij de tweede paal bijna voor de 1-0. Prachtige reactie van Castro. Maar veel meer is er eigenlijk niet gebeurd in de fletse eerste helft. Nu uh, zegt Lindhout geen overtreding van uh, Wuitens. En dus gaat de bal weer uh, lang naar voren. Veel lange ballen bij Heracles. Zoeken naar uh, Vincent Vermeij De centrumspits, maar die is uh, ook nog niet echt balvast. Nu is het Berens, de rechtsbuiten in de buurt van de middenlijn. Kan ook de bal daar helemaal niet kwijt. En dan is het uh, Niemeyer die hem ontfutselt. Zo probeert Heracles er dan weer vandoor te gaan. Maar ook dat mislukt. De combinatie tussen uh, Niemeyer en... Uh... Aan de linkerkant is dat baas. En dan is het opnieuw. Vitesse dat mag bouwen in het centrum van de verdediging. Met Kasia en Mijaska. Vaayen speelt de bal dan eventjes terug naar Navarone voor. Voor helemaal naar de rechterkant. En dan moet er wat meer tempo in de aanval komen. Serrero nu naar Karavajev. Karavajev probeert de bal dan door te spelen naar Berens. Ook dat mislukt weer. Bal gaat over de zijlijn. Zo is het heel erg rommelig in de eerste minuten van deze tweede helft. Vitesse Zeer wisselvallig de laatste weken. Herakles pakt behoorlijk wat punten. En heeft er inmiddels 36. Is daarmee natuurlijk veilig. En probeert misschien nog wel heel verrassend de playoffs om Europees voetbal te halen. Vitesse moet dat halen. Daar staat veel druk op bij de ploeg van Henk Frezer. Die zoals bekend vertrekt na twee seizoenen bij deze club. Nu probeert Heracles het via Kuwas. Maar ook die... Je ziet dat het allemaal niet best is. Neemt de bal ook niet goed aan. Schudt het hoofd. En dan zitten we uiteindelijk helemaal achterin bij Jeroen Houwe. En hebben we drie minuten gespeeld in de tweede helft. Het is niet best wat we zien in de Gelderdoom 0-0. PSV zal moeten scoren in de tweede helft. Om toch niet een klein beetje nerveus te worden in de kampioenstrijd, Andy. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En ik uh, voeg me af... Misschien wel net als jij. Of het uh, gestormd heeft in de kleedkamer ja. met uh, Philip Koku. Ja, nog steeds kan ik me daar weinig bij voorstellen. 3,5 minuten gespeeld. Nee, 1,5 minuten gespeeld in de tweede helft. 0-0. PSV, VVV. Ik denk terug aan een hele warme dag, een uh, maand of uh, vijf, zes geleden, toen VVV thuis PSV ontving en het PSV heel moeilijk maakte. Ze kwamen met 2-1 voor, goed voetbal, de venlonaren. En toen een domme rode kaart van Gerald Promes. Toen werd het uiteindelijk uh, 5-2 naar de 2-1 voorsprong voor VVV, 5-2 voor PSV. Uh, kijken of PSV nu in de tweede helft wat meer kan druk zetten richting het doel. Nou, er wordt in ieder geval hard gewerkt... maar een overtreding van Luc de Jong onderbreekt dat. En dus mag VVV een vrije trap gaan nemen. Geen wissels, gezien in de rust... En PSV heeft eigenlijk niet zoveel laten zien in de eerste helft als ik heel eerlijk ben. Ja, een keer een schot van Bergwijn en uh, een paar keer Lozano redelijk gevaarlijk. Het is wel prettig dat die weer terug is. Het is toch smaakmaker in het team van de Eindhovenaren. Maar verder toch te weinig gezien en ook VVV een paar keer gevaarlijk voor het doel van Zoet. Nu gaat de bal richting Seuntjes, die komt de bal door. Kan Van Krooy bij? Nee, want er wordt goed verdedigd door Schwab. Is dat ten koste van een hoekschop? Nee. Hij tikt de bal nog net aan, zodat hij over de zijlijn gaat. En VVV mag gaan gooien aan de rechterkant. Met Romeo Kastelen Nog weinig van gezien. In deze wedstrijd veel balverlies geleden. En doen ze het heel rustig aan. Want ik denk dat Maurice Steyn heeft gezegd. Jongens, als we hier een puntje pakken. Lekker. Komen we gewoon op 34. En dan gaan we de aanstaande landskampioen nog een beetje pijn doen. En misschien dat ze dan in Amsterdam ook nog wel wat hoop krijgen. Want PSV moet in Eindhoven nog een keer tegen Ajax. En dan wordt het wel interessant. Zover is het nog lang niet. Bal wordt doorgekopt en gevangen door Jeroen Zoet. En uh, dat betekent dat het uh, gevaar voorbij is. Drie en een halve minuut gespeeld in de tweede helft. PSV VVV 0-0. 0. In de eerste helft en net begonnen Heerenveen FC Utrecht. Ragnar. Ja, in de Friese kou. Drie minuten bezig. 0-0 stand. Utrecht met de borst vooruit wel. Met vertrouwen aan de bal al twee keer. Hoewel het nu Heerenveen is op de eigen helft met de Heude verdediger. Wat hebben we gezien? Een voorzet van Ayub. Bijna in de loop. Bal vanaf de linkerkant van Labiat. Toen was er Van der Streek. En nu is het Kerk die ontsnapt is aan de rechterkant. Kerk trekt de bal terug. En het schot van Van der Streek dat uh, belandt opnieuw in de de voeten van een verdediger. Dat zagen we een minuut of anderhalf geleden ook al toen hij dreigde uit te halen. Sander van der Streek die het zo geweldig goed doet. Bovendien een hele prettige leuke vent. Maakte er al zeven. Echt een model schoonzoon. Hij heeft wat pech hier. Goede actie van Kerk. En dan is het uiteindelijk Lucas Woudenberg die zijn voet er tegenaan krijgt. De verdediger van de Friese ploeg. Omdat Bulthuis de oud Utrecht last heeft van de hamstrings speelt hij de laatste tijd. Hoekschop is genomen. Daar levert Utrecht niets op. En Utrecht ja, dat vangt wel heel makkelijk de bal dan weer op bij de middenlijn met Kleiber. Hij heeft Dumic tussen in plaats van de Willem Jansen van de Madel is de aanvoerder. En het is heel koud in Friesland. Dat had ik nog niet gezegd, maar het voelt als een graadje of min 11. En dan zie ik ja. toch de aanvoerder van Utrecht, Mark van der Madel. Ik sprak hem ook even voor de wedstrijd met korte mouwen. En hij kijkt heel gek bij de vraag waarom zou je dat in godsnaam doen? Wat wil je bewijzen? Hij wilde helemaal niks bewijzen. Hij vindt dat gewoon prettig voetballen, zei hij. Ik zie dat ook Kleiber korte moutjes heeft. Die mag de ingooi gaan nemen. Een meter of twintig over de middenlijn. Hij pakt er nog een metertje of twee bij. Hij krijgt de bal dan terug. De rechtsback van Utrecht, al uh, ver op de helft van Heerenveen. En dan uh, ja, gaat die bal wel over de zijlijnen heen. Zijn de aanvallende intenties er tot nu toe tot twee keer toe geweest van Utrecht. Eigenlijk drie keer dus inmiddels. En kijk ik nog even om me heen. Nou, het is wel wat voller gelopen, maar uitverkocht zoals vroeger, dat is het absoluut niet. Het is 0-0 uh, na vijf minuten. Gevoelstemperatuur min 11 in Friesland. Wat zeg jij daar tegenover, Andy? <laughs> nou, ja, ik denk... Ik denk uh... Ach nee, ik zit hier in mijn korte broek, dus wat zuur eh, <totstuken> Het is 0-0 eh, in ieder geval bij PSV tegen VVV en VVV blijft het volhouden. Zes minuten in de tweede helft. Een uh, heel rustig uh, moment voor de keeper onderstal, want hij mag een doeltrap nemen en doet daar lang over. Bal gaat naar voren richting Seuntjes en Kastelen. Kastelen kan niet koppen. Van Krooi tussen twee man kan de bal ook niet uh, onderscheppen en dan gaat via Isimad de bal terug op Zoet. Zoet met de lange bal naar voren richting Luc de Jong. Niets nog. Nou, één kopbal van gezien, maar eigenlijk veel te weinig voor de spits van PSV. Nu Van Ginkel. Daar geldt het Sloordig spelend speelt de bal naar Lozano. Die zorgt voor leuke momenten regelmatig. Zoals nu. Mooi balletje binnendoor. Maar Van Ginkel komt daar net niet bij. En kan er dan gecounterd gaan worden door Kasselen voor VVV. Hij heeft de bal op het uh, middenveld heel even in bezit gehad. Maar verspeelt hem wel heel erg makkelijk. Aan Brenet. En dan kan uh, Hendricks... Ja, ik, ik... Weet je wat ik van Hendricks vind? No. Als hij een bal krijgt, krijgt, dan kijkt hij naar achteren in plaats van naar voren. En dat is wat bij PSV er een, een beetje aan ontbreekt. Het is niet sexy. Het is lekker drie punten pakken en dan naar huis en kampioen worden. En dat mag hoor. En dat is het volkomen terecht. Want dan word je kampioen. Maar sexy is het niet. Nu Luc de Jong aan de zijkant die de bal heeft. En heeft hij een mooie actie in huis. Nou, hij wilde het wel. Het lukt niet. Krijgt hem bij Lozano nog even deze actie van Lozano. Nee hoor, die raakt de bal ook kwijt. 0-0 PSV, VVV. Richard van der Made in Arnhem. 54e minuut, nog altijd 0-0. Het wordt eigenlijk alleen maar uh, slechter. Het is uh, echt niet best op, overigens ook een uh, erbarmelijk veld hier uh, in Arnhem. Nu is het uh, van Ooy, die wordt opgejaagd door Berens. Paast de bal dan breed naar de rechterkant. Daar is. Uh, Baas met een lange bal ook weer richting Niemeijer. Ook daar is de aanname weer niet goed. Ojojoj, wat gaat er toch veel fout zeg in deze wedstrijd. En vooral in de eerste 10 minuten van de tweede helft ingooi aan de linkerkant. Met Lassane Vaayen, die wacht eens eventjes. Scheidsrechter Lindhout gebaart dan die ingooi, die mag wel genomen worden. Maar er is blijkbaar iets aan de hand of er komt gewoon helemaal niemand richting de bal. Dat is nu uiteindelijk wel gebeurd, maar Vitesse is hem ook alweer kwijt. Nu is het voor mij, legt hem af naar Kuwas. Nu naar de rechterkant is dat buitenspel. Ik denk van wel, vlag gaat in het Inderdaad omhoog bij Niemeyer. En zo gaat dit ook weer niet door in de 55ste minuut. En is het echt een wedstrijd die we misschien maar heel snel moeten vergeten. Maar ja, je weet het natuurlijk niet wat er nog kan gaan gebeuren. Tot nu toe is het in elk geval heel, heel, heel povertjes van beide kanten. Want ook Vitesse is in de tweede helft nog niet gevaarlijk geweest. 0-0 in Arnhem. Judoka Jules Fransen heeft in Jekaterinaburg zilver gepakt bij het Grand Slam toernooi. Na een straf in de extra tijd van de finale verloor ze van de Japanse Aimee Nucci. Voor Fransen is het de derde medaille die ze pakt tijdens een Grand Slam. Eerder veroverden ze al goud in 2016 in Abu Dhabi... en behaalden ze in 2015 zilver in Parijs. En de finale van de Beneliga handbal gaat tussen de Limburg Lions... en de Belgische Achilles Bocholt. De Lions wonnen vanavond in de halve finales met 34 tegen 27 van Hasselt. En Achilles was met 29 tegen 24 te sterk voor Aalsmeer. Morgen om 4 uur dan wordt de finale gespeeld. En die is live te volgen bij ons bij Langs de Lijn. En trouwens ook op televisie op NPO 1 in Studiosport. FZ Twente tegen Willem II is de enige wedstrijd van vandaag... die al klaar is. Dat werd 2-2. En verder is er nog helemaal niet gescoord. Niet bij PSV tegen VVV in de tweede helft... en bij Vitesse tegen Heracles. En ook nog niet na 9 minuten bij Heerenveen tegen Utrecht. Tot zo. Oh, hey. NPO Radio 1. Ik heb gewoon naar eer en geweten mijn werk gedaan. Hij is boos. Dat vind ik zoiets walgelijks. Heel boos. Uit het onderzoek blijkt dat Stapelbroek rollen heeft vermengd. Paardenfokker Herman Stapelbroek wordt naar zijn gevoel ten onrechte beschuldigd van valspelen. Het rapport over het commissielid de heer Stapelbroek raakt veel meer aan de kern van onze democratie. Deze week in Radio Doc... Met de poten in de klei. Een documentaire over vermeende belangenverstrengeling op het platteland. En daar zit voor mij toch wel de pijn. Hij heeft niet naar eer en geweten gehandeld. Morgenavond om 9 uur in Radio Doc. Met de poten in de klei. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 nu bij Vodafone, de smartphone-actieweken. Met kortingen en vele andere voordelen. Zoals de nieuwe Samsung Galaxy S9. Het nieuwste van het nieuwste, nu binnen handbereik. Ontdek het op Vodafone.nl Kom 24 en 25 maart naar het e-bike-event in Amersfoort. Fietsvoordeelshop.nl Nederlandse vissers hebben in de jaren 60 een vrij leven. De hele week op zee en vissen maar. Dat verandert als midden jaren zeventig visquota worden ingesteld. Het ontduiken ervan wordt een nationale sport, tot de inspectie ingrijpt. En dan wordt het bijna oorlog. In andere tijden de mazen van het net. Vanavond tien voor half tien op NPO 2. Wist je dat je met jouw speelgoedtrein kinderlevens kunt redden? Ruim op voor Kika.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 Veel succes, 906. 18 plus speelbewust, NTO Radio 1.